Broers en zusters, ik geloof dat God een woord heeft voor jouw leven vandaag, voor ons leven. En, en zoals we zeiden, we starten een nieuwe serie in, van prediking. En het heet Smoothies, hè, de werken van de geest. En het is, het is een grappige, grappige naam, maar het is wel meer om de aandacht te trekken. Maar, maar het heeft ook te maken met een tekst in de Bijbel, in gelaten hoofdstuk 5. Waar de apostel Paulus spreekt over de vrucht van de geest. En hij noemt verschillende... ...eigenschappen, karaktereigenschappen ...die iemand die in Christus is... ...hoort te hebben... ...of die de geest in ons produceert. En omdat hij zegt, het is een vrucht... ...en hij noemt verschillende, hij noemt negen... ...liefde, vreugde... ...geduld, en dan nog, nog wel zes meer... En, ...en hij noemt ze... ...en hij noemt het in één... ...in, in, woord, in één woord, en, en niet in meervoud... ...maar in enkelvoud noemt hij het... ...en dan hebben we gezegd, hé... Hey, ...de vrucht noemt hij, de vrucht van de geest waar we zeggen, oké, okay, wanneer zie je dat er heel veel vruchten iets wordt in een smoothie die je kan drinken en die je kan blenden. En, en God heeft ons geïnspireerd hier met deze boodschap en ik geloof dat het een, dat het een grote zegen voor jouw leven gaat zijn. En vandaag, het thema dat ik met jou wil behandelen heet, het juiste recept. Hey, kijk naar Imanage en zeg, God heeft het juiste recept voor jou. Hey. Ik hoop niet dat jullie honger krijgen. Relax als het zo is. Weet je, wacht het, wacht het, wacht mee tot na de dienst. Ik wil met jullie lezen, in gelaten hoofdstuk 5. En we gaan lezen vers 13 tot en met vers 18. En we weten dat God altijd weer spreekt door middel van zijn woord. Degenen die het aan het opzoeken zijn, geven nog tijd even om op te zoeken. En voor degene die geen zin hebben om te zoeken, je kan ook. Hiervoor kijken en het is hetzelfde woord. Amen. Sommige mensen, we houden ervan om het vast te houden in je handen. Dan voelt het zekerder. Maar als je het zo leest, is het ook powerful. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Amen. Is het niet geweldig dat God ons heeft geroepen om vrij te zijn? God heeft jou niet geroepen om gebonden te blijven. God heeft je geroepen om vrij te zijn. Hé, hey, de God die wij dienen maakt vrij. Amen. Hoeveel zijn vrij hier vandaag? En, weet je, en, en, en als je niet degene bent die kon schreeuwen en zeggen amen. God gaat je vandaag vrij maken. Hé, hey, vrij om het gewoon uit te uiten. Jezus Christus heeft ons vrij gemaakt. En dan zegt Hij...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 Wanneer u elkaar aanvliegt. Een andere vertaling zegt wanneer u elkaar zit te bijten. En doortasten, je, je je bijt elkander. En, want dat is het woord wat hij hier gebruikt. Is een intensief elkaar aanvliegen. Zegt hij. Wanneer u elkaar. Maar wanneer u elkaar aanvliegt. Pas dan maar op. Dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zie mensen een beetje schuiven in hun stoel, maak, maak je geen zorgen, niemand gaat je verslinden hier vandaag. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen, is een strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is een strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt. bent u niet onderworpen aan de wet. Amen. Tot daar. Weet je, de apostel Paulus. De schrijver van een grote groot aantal boeken in het Nieuwe Testament. Hij bemoedigt constant de gemeente. De, de groep mensen die samenkwamen. Hij bemoedigde ze met verschillende woorden... en, en ze, in die tijd... toen hij dit schreef... maakte de gemeente verschillende dingen mee... vervolging, problemen... binnen de gemeente, mensen die binnenkwamen... en wat hij noemt, ze waren net als wolven... die de gemeente wou, wou kapot maken Maar in vele van zijn geschriften zien wij... dat hij zich richt... specifiek op het karakter... van de mensen. Dat God ons... zijn geest heeft gegeven om in ons binnenste te werken en in ons een karakter te produceren... die God, die God lief heeft, die God behaagt, die God goed doet, die, die God in ons wil zien. Weet je, het is zelfs zo dat in een andere gemeente, in de gemeente van Korinthiers... schrijft de apostel Paulus over die gemeente. En de apostel zegt, luister, jullie hebben alle gaven. Jullie zijn geweldig als het gaat om gaven... Jullie hebben ze allemaal, weet je, wanneer je bidt voor een zieke, wordt hij genezen. Wanneer je iemand ziet, kan je profeteren En de ene kan de profetie uitleggen of, of de tong uitleggen. De andere spreekt in tongen. En er, er, er was een mooie beweging van Gods geest in het midden van het volk. Maar hij zei, er is, oneen, maar er is ook oneenigheid onder jullie. En wanneer je gaven hebt zonder eenigheid of gaven... Zonder karakter heb je chaos. Gaven zonder karakter is chaos. Want dat wat God je geeft, weet je, niet hoe, je weet niet hoe je daarmee moet omgaan. Want je hebt moeite met karakter, de karakter in jezelf. Hoeveel van jullie, weet je, als we spreken over gaven ga ik het ook een beetje het woord talenten ertussen tussen gebruiken. Hoe van jullie kennen niet misschien iemand die heel veel talenten heeft, maar heeft niet de karakter om daarmee om te gaan. Of misschien werk je met iemand en die persoon heeft geweldige talenten. Als het gaat om rekenen, als het gaat om wiskunde, als het gaat om administratie, als het gaat om, om verschillende bedrijfstakken of zelf in, of in een sport. Ik weet nog toen ik, uh, ik, ik hield, ik hou nog steeds heel veel van, van voetbal. Zoals je ziet, kijken, meer dan spelen zelf nu. Maar, maar het is een zegen. En, en, en je ziet hoe, hoe die, die voetballers... Ik weet er was een voetballer. En ik vond hem een geweldig voetballer. Natuurlijk was hij Braziliaans. De beste voetballers komen uit Brazilië. Ja. <laughs> Af en toe heb je een Argentijn en soms een Nederlander. Nee, dat zijn heel veel goede Nederlanders. Dat weten we ook. En, en, en, en, en deze man... Hij heette Adriano. Hij was een hele goede voetballer. En hij had heel veel talenten. Maar hij had niet de karakter om te volharden in wat hij deed. We zagen dat hij zijn leven had verpest door alcohol, door, door vrouwen. En er ging achter vrouwen aan. En, en hij, elke avond ging hij stappen. Elke nacht was hij ergens anders. En dat ging ten koste van wat hij kon. En hoe vaak zie je niet mensen die geweldige talenten hebben, maar ze missen karakter. Ze hebben geweldige IQ. Er zijn mensen die heel intelligent zijn, maar ze kunnen geen school afmaken omdat ze geen karakter hebben. Om het af te maken, de discipline, de zelfbeheersing die je nodig hebt om door te zetten in waar je mee bezig bent. Is er iemand met me hier vandaag? Dus ze hebben talent. En wat heb je aan iemand die talent e heeft, maar die niet consequent is in zijn gedrag? Wat heb je aan iemand die talent heeft, maar is niet frequent in gedrag? Je hebt niets aan zo iemand. Weet je, er is een mooie bijbeltekst in de Bijbel. En, en ja, het gaat over... Over de vrouw specifiek in deze tekst, maar het, je kan het op allebei zoals de vrouw als de man toepassen. En het is in, in spreken 31 vers 30, we gaan het hier zo op de, de beeld zetten, Spreek, spreken 31 vers 30, zegt het volgende. Charme is bedriegelijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met onzag voor de Heer moet worden geprezen. Wat Salomo zegt is, luister, charme, die, die is bedriegelijk. Je kan iemand hebben die heel goed kan spreken, heel mooi kan spreken, heel mooi dingen kan verwoorden. Je hebt ook iemand die, die misschien heel mooi is en die heel netjes eruit ziet en je denkt van, wauw. Weet je, misschien is dit wel zo'n vrouw, de vrouw voor mijn leven. Ze ziet er zo mooi uit. Of misschien is het de man, hé, hey, de man, hij, hij spreekt. Met heel veel intelligentie. Heel veel wijsheid. En je van wauw deze man is intelligent. Weet je ik heb een goede tip voor de mannen die nog single zijn. Een mooie, de, ik, heb ge, ik heb gemerkt dat vrouwen vallen meer op, op. Op wat ze horen dan wat ze zien. Want soms zie je een heel mooie vrouw met hele lelijke mannen. En denk van wow hoe is het hem dat gelukt. Maar, maar dan weet je omdat hij, hij wist hoe hij moest praten. Maar, maar we merken dat die charme is leuk wanneer je. Een charme hebt. Maar de Bijbel zegt hier, het is bedriegelijk. Want wat heb je aan charme? En wat heb je aan schoonheid? Als je geen karakter hebt. Want charme houdt een huwelijk niet gestand. Is er iemand met me hier. Schoonheid houdt een huwelijk niet gestand. Op een gegeven moment krijgt de man rimpels. Krijgt hij een buik. De vrouw krijgt rimpels. Krijgen krijg een aardes. Ze krijgen... En, en, en al die dingen die je maar kan verzinnen, die kan ik krijgen. Maar karakter, karakter is wat bouwt. Karakter is wat een huwelijk gestand houdt. Karakter is wat relaties gestand houdt. Karakter is wat vriendschap gestand houdt. Zelfs op werk kan je heel intelligent zijn. Heel wijs. Maar als je niet weet hoe je met je collega's moet omgaan, heb je Struggle heb je frustraties binnen het team, binnen het werk. En je kan dan niet vooruit gaan waar je bent. En je denkt van, wow, maar hoe kan het? Op school haalde ik negens en tiens op, op mijn diploma of op, op mijn examens. En ik was heel slim en heel wijs. Maar moeite om met mensen om te gaan. En de apostel Paulus merkte dit binnen de gemeente. En hij zei, er waren heel veel mensen die echt... Interesse hadden in het geloof, interesse hadden in Jezus, interesse hadden in de dingen van God. Maar onder mekaar gingen ze zich soms, gingen ze soms elkaar aanvliegen. En ze gingen ruzie maken met elkaar. En de ene vond de haren van die andere niet leuk. En die andere vond dat die andere niet op zijn of haar plek moest zitten tijdens de zon. Nee, want je weet, elke zondag zit ik hier. En wie ben je? Je bent pas gekomen en je komt hier zit op mijn plek. Is er iemand met me hier vandaag? Of hé, hey, hey, je liep langs mij, maar waarom groette je niet? Wat is er met Wat heb ik je aangedaan? En, en ze blijven, ze komen niet, want nee, ik ben naar de kerk geweest en een pastoor liep zo naast mij. En hij groette me niet. Nee, maar, nee, weet je, ik heb niks tegen die pastoor, maar het gaat echt, broeder Luthie is het probleem. Nee, je broeder Maar, en, en je denkt van, hé, hey, hij liep zo naast me en, en hij, Paulus zegt die pas op dat jullie elkaar niet verslinden. Want soms heb je goede, goede, goede talenten en je bent goed in communiceren en, en je hebt charme. Maar karakter is iets... waar God wil dat wij gaan, aan gaan bouwen. En Paulus schrijft dit hier tot de gemeente. En hij zei, luister, je bent geroepen... om vrij te zijn. En vrijheid betekent niet... dat je gaat doen wat je wilt. Maar vrijheid betekent... dat je gaat werken... aan jezelf en aan elkaar... liefhebben. Dus heb je naast de lief als... uzelf. Heb elkander lief. En dit is de basis... ...van jouw vrijheid. En ik geloof dat wij geroepen zijn... ...als kinderen van God... ...om elke dag... ...aan onze karakter te werken. Elke dag opnieuw... ...moeten wij werken... ...aan onze karakter. Sommigen moeten werken aan zelfbeheersing... ...de anderen moeten werken... ...aan, aan geduld hebben... ...want je bent zo ongeduldig... ...je kan niet voor de stoplicht staan... ...en, en de, de auto voor je... die, die de, licht is groen geworden... En, en je moet toeteren want je hebt niet het geduld en je, en je wordt boos is, is het niet apart dat wij vaak bozer worden in de auto dan wanneer we uit de auto zijn het is apart want je het komt er misschien omdat je in je comfort zit en, en je bent daar alleen en je denkt je kan doen wat je wilt ik weet nog een keertje waren we het was, het was op Aruba en we waren aan het rijden en hij was een broeder van de kerk. Die reed een andere auto. En ik, ik reed samen met mijn vader. We reden in onze auto. En mijn vader reed langs hem. En mijn vader zag hem. En hij toeterde eigenlijk. En hij roept, mag je toeteren. Je krijg geen boete hoor als je toetert. <laughs> en hij toeterde hem om te groeten. En het was een, een broeder in de kerk. En de broer dacht dat hij getoeterd werd. Omdat hij iets fout had gedaan. Nee. Hey. Je wil niet weten wat hij deed. En, en weet je, hij stak zijn hand zo omhoog met een vinger. <laughs> en mijn vader keek zo. Doordat <laughs> hij zag wie het was. Je weet maar nooit wie achter jou loopt. Maar dit heeft te maken met karakter. Dit heeft te maken met karakter. Want... God wil dat wij leren om geduldig te zijn. En, en een van de beste manieren waar je jezelf kan beproeven is wanneer je auto rijdt. Of soms laat God het toe dat mensen dingen tegen je zeggen. En kijk hoe je reageert. Elke dag opnieuw. Toets je karakter. Werk aan je karakter. Werk aan je houding. Hoe reageer je op mensen? Hoe reageer je naar je broer of zuster? Hoe ben je te... Wat denk je wanneer je aan mensen denkt? Paulus Schrijf aan de gemeente in, in, in Galaten en hij zegt luister. Laat u leiden door de geest. En niet door je eigen begeerten. Leid, laat de geest jou bewegen. Focus. Laat de geest in jou werken. En ga niet doen dat wat je denkt dat het beste is. Maar doe wat de geest ons vertelt in zijn woord. Want als wij onze eigen begeerten gaan volgen. Je wordt boos en je wilt gelijk reageren. Stel je voor als je zou doen alles wat in je hoofd zou opkomen. Sommige van ons hier zouden vandaag hier zijn met blauwe ogen. Want je, je, reageert je, gel je zal gelijk reageren in de manier hoe je voelt. En, en de apostel Paul zegt, nee je hoeft niet gelijk zo te reageren. Maar denk aan de geest die in jou wordt. En hij zegt in, in, in de verzen daarna. Spreekt, en dan begint hij te spreken over de vrucht van de geest. En, en dat is gelaten 22, 22. En hij zegt, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn de dingen die de geest in ons produceert. Maar wanneer produceert de geest dit in ons? Wanneer we verbonden blijven in God. Het is niet voor niets dat hij het woord vrucht gebruik Want een vrucht groeit niet in zijn eentje. Zodat een vrucht gaat groeien, moet die verbonden blijven aan het dak. En het dak moet verbonden blijven aan de boom. En de boom aan de grond. En er moeten wortels zijn. Dus het is niet, je kan niet in je, het is niet iets wat je doet in je, dat in je eentje kan doen. En dit is goed nieuws voor sommigen van ons hier. Want sommigen van ons hier, wij zeggen tegen onszelf, van, zo ben ik geboren, zo zal ik sterven. Dit is mijn karakter, dit is wie ik ben. En pastoor, ik kom wel naar je lijst op zondag, maar kom niet aan mijn karakter, aan, aan mijn dingen. En, en, en je merkt ze, want ze zitten vaak zo. En, en, en je zegt iets, en kijk je boos aan. Hij heeft het zeker over mij. Heeft iemand iets over mij verteld wat ik deze week heb gedaan? Nee, want wij dealen er allemaal mee. Wij, het, het, we hebben het allemaal in ons. En God wil in ons werken. Dus het is niet zo dat je niet kan veranderen. Want als je je op je eigen krachten gaat doen... ga je merken dat je dat werkelijk niet kan veranderen. Maar het mooie is wat hij zegt... Het, het is de vrucht van de geest, het is de geest die in ons werkt, die het werk doet in ons. En er is een mooie voorbeeld in de Bijbel van een man die je zou denken van, weet je, als jij je misschien zou plaatsen in zijn leven, kun je je afvragen van hoe zou ik dan reageren? Zijn naam was Jozef. Jozef werd verraden door zijn broers. Zijn broers waren jaloers op hem en ze gooiden hem in een put. Ze gooiden hem in een put, omdat de, ze, de vader, ze dachten de vader houdt meer van Jozef dan van ons. Ze werden jaloers op hem. Ze gooiden hem in de put, ze zeiden tegen de vader, de vader het is, het is een wild dier die hem heeft opgegeten. Ze brachten bloed, ze brachten bloed en, en de mantel van Jozef brachten ze naar haar vader. Kijk, jouw zoon is dood, hij is er niet meer. En, en Jozef was daar in de put. En je kan je voorstellen wat allemaal gedachten die misschien in hem zo zijn opgekomen van waarom hebben mijn broers dit gedaan? Of, of van boosheid? Zou zelf misschien zou je denken van deze man zou misschien vol haat zitten en vol bitterheid. Niet maar, ze gooien hem niet alleen maar in de put, maar ze verkopen hem ook als een slaaf aan anderen. En dan komt Jozef in het huis daarna van Potifar en de vrouw van Potifar. Wilt Jozef flessen? Ze wil met Jozef naar bed gaan, maar Jozef wil het niet. En ze zorgt dus dat Jozef in de gevangenis gegooid wordt, want ze liegt over het leven van Jozef. Dus Jozef werd bedrogen door zijn broers, verkocht. En niet alleen maar dat, maar de vrouw, die vrouw loog over hem. En Jozef zat dan nu in de gevangenis. Maar weet ik, sommige van jullie kennen het verhaal. Daarna komt Jozef vrij van de gevangenis, want hij kan de droom van de farao uitleggen. En farao maakt hem dan toch tot een soort prins in Egypte. Want nu heeft hij macht in Egypte. En hij beheerst het eten en hij beheerst de dingen van, van Egypte. Hij beheerst een hele proces van dingen. En de Bijbel vertelt ons dat er was een hongersnood in het land. En de broers van Jozef kwamen om eten te halen. Ze wisten niet dat Jozef daar was. Ze wisten niet dat Jozef... De baas was nu in Egypte. Maar Jozef, toen hij ze zag. wist hij dat zij de broers waren. die hem hebben gekweld, die hem hebben verraden. En je zou denken: van nu gaat Jozef zeker zijn broers doden. of slaan, of zorgen dat zij in de gevangenis komen. Nu gaat Jozef zeker wraak nemen. Want hij verdient. Om, weet je, en, en, en, en, soms zie je van die christenen. die ze kijken tv. en, en ze zien wanneer die in de film die anderen. Uh, ...wraak gaat nemen, want die heeft die in dit gedaan... ...en die andere gaat terug om, om die andere te vermoorden... ...en die Christen zegt, ja, pak hem, pak hem, pak hem. Want in onze, in onze karakter zit de neiging om, om wraak te nemen. Revenge. En iedereen kijkt naar het verhaal van Jozef... ...en je zou denken, van wat gaat Jozef nu doen? Weet je, sommigen zouden zeggen, van, nu is de tijd... Dat ik ga showen wie ik ben en wat ik kan. En Jozef. Jozef doet totaal het tegenovergestelde. Jozef in, in hoofdstuk 50 van Genesis vers 20. Zegt de Bijbel dat Jozef zei tegen hen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God, dat ten go maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Jozef vergeeft zijn broers. En hij zegt tegen hun luister. Jullie hadden kwaad bedoeld tegen mij. Maar God heeft dit veranderd. En ik ga dit illustreren. Sommigen van jullie kijken daar. is een blender daar. En je dacht, waarom zit die blender daar? Waarom we hebben sowieso nog niks daarover gehad. Maar nu komt het. Weet je, als we het hebben over karakter. En we hebben het over, over smoothies. De werken van de geest. Waar ik het ook illustreerde, hoe God te werk gaat. Want als je kijkt naar het leven van Jozef. Jozef was, hij werd gegooid in de put. Hij had redenen genoeg om bitter te worden. Hij had redenen genoeg om dat gevoel van haat te kunnen ontplooien in zijn leven. En ik heb hier bijvoorbeeld Bramen genomen. En Bramen is misschien bekend bij jullie, het is, het is zuur. Het kan zuur zijn, sommigen er houden ervan en sommigen niet. En, en we weten dat smaak relatief is. Maar ik heb het genomen en vandaag is, is, is deze, deze bramen, hier staan ze voor, voor de kwade dingen die in ons leven gebeuren. Teleurstellingen die in onze levens gebeuren. De zure dingen die in onze levens gebeuren. En deze blender staat voor, voor jouw leven. En... Wij kunnen niet stoppen dat we zure dingen meemaken in het leven. We kunnen niet stoppen dat mensen ons bedriegen. Mensen ons pijn doen. Mensen over ons liegen. We kunnen niet stoppen dat mensen ons soms verlaten. Mensen ons in de steek laten. We kunnen niet vermijden dat soms in het leven dat wij de mensen die... Wij dachten dat wij konden vertrouwen. Zijn juist de mensen die jou misschien het meest pijn hebben gedaan. Maar je kan ook, je kan ook niet weerhouden dat je soms door financiële stress gaat. En moeilijke situaties in het leven, zure dingen. En die zitten allemaal in je leven. Ergens zitten daar. En als je nu dit zou mixen. Ik heb hier... Ook orange juice, ook een beetje zuur, maar het kan al wat smaak geven. Als je het nu al zou mixen, zou dit een hele zure smaak krijgen. Sommigen zouden het drinken, maar weer mee. sommigen zouden: nee, nee, dit drink ik niet, want het is te zuur. Het zou een hele zure smaak geven. En, en velen leven en proeven dit, die smaak. Deze smaak in hun leven van. Van zuur, de zure smaak in hun leven. Dat is Zo'n smaak van, het is alsof ze elke dag door azijn drinken als water. Maar God komt en, en de vrucht van de geest, zoals de Bijbel zegt, wat de geest doet in jouw leven. De geest produceert andere vruchten in jouw leven. Wat de geest niet doet, is jouw herinneringen verwijderen. Hij kan je niet doen vergeten wat je toen hebt meegemaakt. Hij kan je niet doen vergeten wat mensen je hebben aangedaan. Maar wat de geest wel kan doen, is goede vrucht in jouw leven toevoegen. En hier hebben we een meloen. En, en hij, doet, hij zet mango erin. En, en hij zet een heleboel van de goede eigenschappen in jouw leven. Geduld. Hij begint het te vormen. Vrede. Vreugde. En nu... is het niet meer hetzelfde. Want nu ben je tot Jezus gekomen en je hebt nieuwe dingen meegemaakt met God. Nieuwe ervaringen. Vroeger, vroeger had je... Dat niet ontvangen, de liefde die je zo graag wou, heb je niet gekregen. Misschien van je vader, misschien van een vriend. Maar nu in Christus, Jezus, begin je liefde te ervaren van een vader, de, de, de hemelse vader. En God gaat dus een proces met ons aan. Want wanneer we tot Jezus komen, is het een proces. En wat doet God? God, God is degene die ons dan gaat blenden. God gaat je blenden, want Hij, hij mengt alles in je. En, en soms, soms is het blenden van God pijnlijk. Want hoe kan je zoet combineren met zuur? Hoe kan ik liefdevol blijven tegenover mijn naaste als ik zelf zoveel gekwetst ben geweest? Hoe kan ik mijn naaste lief hebben als mezelf, wat, wat Paulus hier zegt, als ik zelf soms niet eens van mezelf hou, want ik heb zoveel dingen meegemaakt, dat ik, dat ik niet de, de, de liefde voor mezelf heb. En ik kan het dan, hoe kan ik dat nou uiten? En God gaat je dan blenden. God blendt alles wat je hebt meegemaakt. En, en hij draait je en hij draait je en hij zegt mijn zoon, mijn dochter, kom, kom naar mij, want ik wil je vormen. En het betekent niet dat, dat je die herinneringen bent kwijtgeraakt. Dat je ze er niet meer zijn. Want de bramen zitten hier nog steeds. De zure vruchten zitten hier nog steeds. Maar als je het gaat drinken, is de smaak veranderd. En, en wat God doet, is, is dat hij de smaak verandert wanneer je terugdenkt aan de situatie. Misschien heb je nog die bittere ervaring, die zit er nog steeds. Maar wanneer je eraan denkt, smaakt het zoet. Want je hebt niet, een, je hebt niet meer dezelfde gedachten van vroeger. Want God heeft in jou gewerkt. Hij heeft jou geblend. Is er iemand hier die geblend is door God? Dat God iets in jou heeft gedaan. En, en vandaag hoorde je zuur te smaken. Maar je bent niet zuur. Je bent zoet. Kijk naar iemand naast je en zeg ik ben zoet. Hey. Je hoorde anders te gedragen en te zijn, maar je doet het niet en iemand kwets je en die persoon kwets je en die denkt dat je zuur gaat reageren. Maar omdat je niet meer zuur bent en je bent zoet geworden, zeg ik kan nog steeds van jou houden. Ook al heb je mij in de steek gelaten, kan ik jou nog steeds vergeven, kan ik nog steeds geloven. In herstel, want het is God die in mij heeft gewerkt. God heeft mij geblend. Ik ben niet meer hetzelfde. Weet je, Jozef had nog steeds de ervaring van de put in zich. Hij had nog steeds de ervaring van verkocht worden als slaaf. Hij had nog steeds de pijnlijke ervaring van... Dat iemand over hem heeft gelogen en de gevangenis heeft gegooid. Maar wanneer je denkt van nu gaat hij zuur reageren. Zoals sommigen doen. En je merkt het in de nieuws. Dan gooi je zuur over iemand. En je denkt nu gaat Jozef zuur reageren. Zegt hij luister. Ik heb geen reden. Om zuur te doen. Want ook al. Hadden jullie, mijn broers, kwaad bedoeld. Jullie hadden kwade plannen. God heeft mij veranderd. God heeft mij gebruikt. En hij heeft mij gebruikt ten goede. En daar is waar de Bijbel vers komt. Romeinen 8, 28. Waar de Bijbel zegt dat alles werkt mee. Tot goede. Voor zij die God lief hebben. Alles wat je hebt meegemaakt in jouw leven. Heeft God meegenomen en hij heeft het gezet in zijn in zijn blender de pijn die je hebt meegemaakt God zet het in zijn blender de verdriet die je hebt meegemaakt God zet het in zijn blender en God zegt ik laat je niet zo want ik voeg volgens mij, volgens mij begrijpen jullie mij niet hij zegt ik laat je niet zo want ik voeg dingen toe in jouw leven die jou sterker maakt dan eerst. Want de geest gaat beginnen in jou door juiste vrucht te produceren. Weet je, God, God heeft jou geroepen om, om goed te smaken. God heeft jou geroepen zodat je... als je, als je me kunt... We gaan... Als de team, we gaan... We gaan al bijna eindigen. God heeft jou geroepen om... Om dat wat je hebt meegemaakt. Niet mee te brengen in jouw toekomst. Die bitterheid die je hebt meegemaakt. Hoef je niet mee te nemen. In jouw toekomst. En vandaag ben je hier misschien. En je zegt van. Weet je als je naar jezelf kijkt. Naar je verleden kijkt. Denk je voor jezelf, ik heb alle reden om bitter te zijn. Maar ik ben beter geworden. Ik ben niet bitter, ik ben beter. Halleluja. Ik heb alle reden om vandaag hier te zitten en bitter te zijn over het leven, bitter te zijn. ...over mensen, om, om me niet te connecten met mensen... ...want mensen hebben dit en dit aangedaan... ...mensen hebben mij aangevlogen... Mensen, ...wat Paulus hier zegt, vlieg elkander niet aan... ...ik heb dat meegemaakt in mijn leven... ...soms in kerken, soms in scholen, soms in de familie... ...overal kan je die dingen meemaken met mensen... ...en dan ben je hier en, en je komt naar Gods huis... ...en je komt met een bitter gevoel... ...en je denkt van... ...moet ik de rest van mijn leven zo leven, bitter? God zegt nee... Ik zet je in mijn blender en ik ga de smaak veranderen in jouw leven. Ik ga niet de geschiedenis wissen, maar ik ga jouw toekomst veranderen. Je hoeft niet bitter te blijven in jouw toekomst, in jouw heden, maar word beter. Jozef werd beter. Jozef zei tegen zijn broers, ik vergeef jullie. Ook al hadden jullie kwade plannen, ik vergeef jullie, ook al hadden jullie het verkeerd bedoeld, ik vergeef jullie. God heeft mijn leven veranderd. En weet je wat het mooie is? Zonder die bramen, zonder die frambozen, die zure smaak, zou de smoothie niet hetzelfde smaken. Het is lekkerder geworden. Wat God hiermee wil zeggen tot jouw hart is dat de dingen die je hebt meegemaakt. Jou zullen maken en jou maken tot de persoon die je bent. Maar sterk in God. Wanneer je de geest van God hebt. En weet je wat ik heb geleerd van God? Dat God gebruikt zelf onze pijnlijke verleden. Gebruikt, ons, hij, gebruikt hij voor ons om onze sterke toekomst te geven. Dat als je dat niet zou hebben meegemaakt. Zou je nooit komen waar God je heeft voor bestemd. Maar Gods plannen zijn zo groot, zo geweldig voor onze levens. Dat Hij zegt, alles wat je hebt meegemaakt, gaat ten goede werken voor jouw leven. Is onze God niet geweldig? Is er iemand die dit durft te geloven vandaag? Dat jouw bittere verleden zal zorgen voor een betere ik. Amen. Dat jouw bittere verleden zal zorgen voor een betere ik. Kijk naar iemand naast je en zeg... ...ik ben niet bitter, ik ben beter. Prijs de Heer. Ik ben niet bitter, ik ben beter. Ja, ik heb... ...bittere dagen meegemaakt. Ja, ik heb bittere dagen meegemaakt... ...ik heb me dagen meegemaakt dat ik moest heilen. Dagen meegemaakt dat ik niet uit mijn bed... ...wou stappen. Dagen mee meegemaakt dat ik niet in standen... ...wou poetsen. Maar ik ben beter. Want mijn pijn... ...heeft God gebruikt... En ik ben in zijn blender gezet. Weet je, en, en ik ben al aan het sluiten. Maar ik wil dit mooie tekst met jou lezen. En dit, dit mooie tekst, broeder Laurens, In Jeremia hoofdstuk 18. Jeremia hoofdstuk 18, Laurens, Jeremia 18, vers 1 tot en met 6. Ik ben niet bitter, maar beter. En, en dit is de geweldige tekst waarmee we, we willen sluiten. Want kijk wat God doet. Kijk wat God kan doen. Jeremia 18 vers 1 tot en met 6 zegt het volgende. Ik ga het hier lezen zodat je het gaat zien. De Heer richtte zich tot Jeremia, de profeet. En vers 2. En hij zei tegen Jeremia, ga naar de werkplaats van een pottenbakker. Daar zal ik je laten horen wat ik je te zeggen heb. Ik ging naar een werkplaats... Waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf. Is het niet geweldig dat God blenders gebruikt. En, en hij zei, hij was op zijn draaischijf aan het werk. En op vers 4. En als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot. Precies zoals hij zich die had voorgesteld. Even op daar. vers 5 zegt: De Heer zei. Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakkers, spreekt de Heer. Hé, hey, God is zegt tegen jou vandaag, ook al is jouw leven vroeger mislukt... ...vandaag ben je in de blender van de Heer, in de draaischijf van God. Hij draait jou en hij zegt, hé, hey, ik laat je niet los... ...totdat die mislukkeling een succesvolle persoon is, vol van God, vol van de Heilige Geest... ...vol van zijn aanwezigheid. Jouw mislukking van, van, van je verleden... ...is jouw kracht van vandaag. Want de pottenbakker is bezig. De pottenbakker is bezig. Hij is degene die de smoothie maakt van onze levens. Hij is onze pottenbakker. En weet je... ...ik weet niet wat God wil draaien in jouw leven. Misschien is het jouw huwelijk... ...misschien is het in jouw financiën... ...misschien is het, is het in een relatie... ...misschien is het op werk... ...misschien is het op school... En, en, en, en vandaag ben je hier en zeg: Heer, ik heb een draaischijf nodig in mijn leven. Ik heb een blender nodig in mijn leven. Want ik kan zo niet verder. Hé, hey, God, God zal je blenden vandaag. God wil je blenden vandaag. Want ook al is het gisteren mislukt, vandaag gaat het lukken. Want het mooie is dat hij zegt: De pottenbakker stopt niet totdat het precies zo is, zoals hij het heeft bedoeld. God gaat niet stoppen totdat Hij jou ziet waar je moet zijn. God gaat niet stoppen totdat Hij jou ziet waar je moet komen. Kijk naar degene en zegt, God is, God is nog niet gestopt met jou. Het is nog niet over. Het is nog niet over met jou. Ook al lijkt het dat het over is, het is nog niet over. Hij is nog steeds bezig, laten we Hem aanbidden.